De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Tantes van Cyril Buyssen. Cyril Buyssen. Zijn naam wordt misschien wel het meest gelinkt met het gezin van Pamel, zijn beroemde toneelstuk over het Vlaamse boerenleven in de 19e eeuw. Het gezin van Pamel was dan ook het werk waarmee Buyssen in de vorige editie van de Literaire Canon vertegenwoordigd was. Maar dat is niet langer het geval. De Koninklijke Academie van de Nederlandse Taal en Letterkunde heeft nu haar oog op een ander boek laten vallen: de roman Tantes uit 1924. En fotograaf Michiel Hendricks is daar heel blij om. We zijn 1922 buiten de Eerste Wereldoorlog in Nederland doorgebracht. Hij komt terug naar Vlaanderen met een soort vernieuwde liefde voor zijn vaderland. En uh, hij gaat zijn laatste roman schrijven. En meteen ook zijn meesterwerk. Het rijpingsproces heeft zeer lang geduurd. Hij heeft er jaren over nagedacht. En het zijn trouwens, hij gaat ook terug naar zijn roots. Uh, de roman speelt in Nevelen, waar dus buizen opgegroeid is. In het boek wordt het nooit gezegd dat het in Nevelen is. Maar wie, de, wie het dorp kent, voelt aan alles dat het nevel is. En. Hij gebruikt de zussenblommen, hun buren in Nevel, als voorbeeld voor de tantes. Het verhaal is, is eigenlijk zeer eenvoudig, maar daarvoor niet minder dramatisch. Uh, het, het boek begint uh, met uh, een beeld van het souper van een trouwfeest. Hè. Dus we zijn bij de familie Dufour, de zoon is getrouwd, het is prachtig, het is november, het licht is rond vier uur in, namiddag. Het begint al donker te worden. En dus buis bij manier van spreken, en dat filmische zit in de, in de Hans roman, die laat dus heel voorzichtig de camera een panel maken over de kamer. En dus eigenlijk alle protagonisten komen, komen in beeld. Het, het echtpaar, die dus pas getrouwd is, die dus ook recht staat en zegt, oké, okay, we vertrekken. En dan vooral het personage van Raymond, de boezemvriend van Max de Bruid. En dus die zit, eh, Adrien, een van de nichtjes van de familie Dufour, heeft het zo geregeld dat ze recht voor hem zit tijdens de bruidsmaaltijd. Ze is verliefd op hem, ei op haar. Maar, en nu komen ze alle drie in beeld, de tantes, verzuurde die dus eigenlijk op een berg geld zitten en de familie terroriseren om dus in het, binnen de lijntjes te blijven kleuren. En als ze dat niet doen, dan kunnen ze hun erfenis gewoon vergeten. En dat is eigenlijk het volledige drama van het boek. Dus Adrienne, het nichtje, wordt verliefd op die Raymond. Die Raymond is een vrijgezel, woont buiten het dorp in een, in een prachtig uh, landhuis samen met een oude dienstmeid die hem verzorgt, die hem verwent ook. En eigenlijk is dat ook, als je dat goed leest is dat het portret van de jonge Buysse, de bon vivant, de man die dus leeft om te leven. En een prachtig portret van die Raymond. Op dus, een bepaald moment, het boek evolueert verder, dat lukt maar niet, want de tantes zijn ontzettend tegen een verkering van dat nichtje met die Raymond, besluit dat, dat koppel om te vluchten. En dat is voor die Adrien net een stap te ver. En in, in, in alle spanning die daar rond, die, die aangekondigde vlucht, wordt zij waanzinnig en wordt ze opgenomen in uh, de psychiatrie. Het boek eindigt ongelooflijk uh, uh, prachtig eigenlijk terug in het najaar, terug in datzelfde soort licht als uh, het begin van de roman. En dan zitten de twee nichtjes daar en zeggen ze, wij zijn straks de volgende tantes. En als je het niet oplet, Max, de, hun broer die getrouwd is, als je kinderen niet opletten, dan kunnen ze achter onze erfenis fluiten. Gewoon, het drama gaat gewoon verder. Het is een prachtig portret van het Vlaanderen van toen, waar ik zelf nog als jongeling absoluut ook nog de echo's van heb gekend. Uh, Buysse schrijft uh, een zeer... Ja, hij is meesterverteller, altijd geweest, maar hij is hier nu echt op het toppunt van zijn kunnen. Hè? Zijn portretten, alle personages zijn erg levendig geportretteerd. Je ziet ze zitten, je hoort ze praten. Het is fantastisch. Het is, zoals ik al gezegd, een filmische roman. Het is een boek dat ik nog altijd nu herlezen heb en uh, het, het, het is ontzettend fris. Het is buisen, 100% op zijn op zijn absolute top. Hè? En dus in 1938, dus we zijn dus bijna twintig jaar later, schrijft Buysse naar zijn goede Nederlandse vriend Jan Greskoff over uh, de personages in De Tantes. Allemaal echte mensen, echter dan echt. En daarmee is alles gezegd.